Journaal. Een die lang in Pakistan gevangen zat, zegt dat hij werd gemarteld met medeweten van de Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten. De man van 24 zit nu op de terroristenafdeling van een Rotterdamse gevangenis. Hij zegt dat hij door de Pakistanse geheime dienst werd geslagen tijdens de verhoren en dat hij schijnexecuties moest ondergaan. Volgens een advocaat wisten de Nederlandse consul en de Amerikaanse functionarissen van de gewelddadige verhoren. Het kabinet komt voorlopig niet met een standpunt over weigerambtenaren. Het zijn ambtenaren van de burgerlijke tand die geen homo's willen trouwen. De ministers Donner en Van Bijsterveld willen eerst advies van de Raad van State. Vorige week bleek al dat ook de meerderheid van de Kamer de zaak op de lange baan wil schuiven. De meerderheid vindt dat weigerambtenaren moeten worden verboden. Maar de PVV neemt de tijd voor een initiatiefwet waarin dat wordt geregeld.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 Marco van Basten wordt definitief geen directeur bij Ajax. Na een gesprek met de raad van commissarissen is van Basten tot de conclusie gekomen dat er wat hem betreft nog altijd sprake is van een onwerkbare situatie. Van Basten, onder meer oud-speler en oud-trainer van Ajax, stond vorige maand op het punt om bij de Amsterdamse club directeur voetbalzaken te worden. Maar commissaris Johan Cruijff wilde eerst een adviesraad opstellen. Van Basten heeft na lang nadenken nu besloten dat hij geen directeur meer wil worden. Het weer nog, zonnig, maar in het noorden nog grijs en kiel vanmiddag. Temperatuur 10 graden in het noorden en een graad of 14 in het zuiden. Morgen eerst nevel en mist, net als vandaag. En in de middag zon, het wordt dan een graad of 12. Dit was het en een Dit is Wijland bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn snelheidscontroles aangekondigd op de A1 Amsterdam Amersfoort... tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Eemnes... en de A37 Hogeveen Duitse Grens... tussen de knooppunten Hogeveen en Holsloot...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 La, la, la, la, la, la, la. Goedemiddag. Hoe is het nou? Um, Deze zonnige woensdagmiddag. Oh, dat gebeurt de maandag een... nog nee, nee, nee, nee, nee, Het is zonnig. <hums> nee, nou, het gaat wel. Hoezo, wat scheelt er aan? Ja, een beetje. Een beetje, een beetje, een beetje zo'n zuurderig gevoel in mijn keel. Het was. een zuurdig gevoel in mijn keel. Ja, er is maar één oplossing voor hem. Ja? Zo min mogelijk praten. Oh. Of wel, maar Dat kan ook. Ja, dat werkt verdovend, hè? Ja, dat werkt verdovend. Maar... Zeggen ze. Of gewoon even langs de dokter gaan is veel makkelijker, denk ik. Ja, die vrouw daar weer meer lastig van. Goedemiddag, luisteraars. Dit zijn de vinyljaar, hè? En we gaan vanmiddag weer vinyl draaien. Nou, wat leuk bij de vinyljaar, ik weet ja, dat we alles uit de computer deden. Nee, nee, nee, we doen alles van vinyl, hè? Oh, oké. Okay. Niet de boel draaien, dat kan allemaal niet de deur. Behalve dit denkje, die komt wel uit de computer. Ja, wel. Hier was geen vinyl van. Nee, je hebt hem zelf gemaakt. Ja. Goed, hè? Nou ja. Ik ja, vind het wel mooi. Ik vind het een mooie tune. Ja nee, absoluut. Daar ben ik helemaal mee eens. Ik vind het een prachtige tune, vind ik het. Allemaal op één keyboardje gespeeld. Knap hè? Nee. Ja. Ja, ik doe het je niet na. Nee. Nou, ik denk ik ook niet meer, want ik weet niet eens hoe. Hoe lang geleden was het? Nou, dit is al een hele tijd geleden hoor. song, ben... song voor Kim of zoiets? Ja, zo? zo heet het, ja. wie is Kim? Ja, dat is een heel mooi meisje. Oh, ja. je ex? Nee, nee, nee, nee, nee. Kom zeg. Oh, je weet maar nooit. Tijd dat ik het schreef was, kind 18 geloof Oh, nee, dan wordt het een beetje rommelig. Nee, dat kan niet. Dat gaat niet, ik ben geen lid van de Stichting Martijn. He? Nee, gelukkig niet. Nee. nee. Uh, goedemiddag. Nou, dat hadden we al gezegd. Nu. Goedemiddag, we gaan nu echt beginnen. Ja, we gaan beginnen met een leuke LP's. Zullen we u eerst eens vertellen dat voor de mensen die dat interessant vinden. Dat, dat, wij dat op dat zondag. 13 november, wij... Sinterklaas aankomt hier in Zandvoort. Oh <coughs> Ik heb al een hekel aan alles wat Rooms-katholiek is. Dan moet die Sint ook nog leuk gaan winnen. Ben je gek? Die man is al zo oud, dat hij de schimmel tussen zijn benen. Ja goed hè? Gaan ja, we het wel ook zeggen? 30 november. 30 november gaan we weer live. Ja, dan ja. gaan we weer helemaal echt live. Uh, dan kunt u ons weer in. We de zijn nu ook live hoor, maar ja, dan gaan we live en, uh, op locatie. Op locatie, ja, zo moeten we dat zeggen. Ja. 30 november. We hebben het uh, bij ons eenjarig bestaan ook een keer gedaan. Het was heel gezellig toen in uh, dat café 5 daar. En, ehm. Uh, was het zes? Drie. 4? Ja, die ja. ja, ja. Café 4 ja in de straat. Dus 30 november gaan we daar weer uh, op locatie, dames en heren. En uh, dan mag u daar tussen 2 en 5, hoop ik. In ieder geval, we zijn daar tussen 2 en 5. Ik weet niet hoe lang we uitzenden, maar het is in ieder geval tussen 2 en 5. En wat dan misschien wel erg leuk is, dat is dat u dus, uh, daar ook mag komen en dat u dus ook gewoon uh, uw eigen LP mee mag nemen. Ja, die bepaald al... wat wij draaien. Ja. Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Want dan houden het wel een beetje een beetje wel een beetje niveau houden. Ja, maar goed. Straks komt er een met een, met een LP van Jantje Koopmans ofzo. Nee, uh... Nou ja, als ze dat leuk vinden, dan ah, moeten ja. we dat gewoon draaien natuurlijk. Oké, okay, maar in ieder geval dus 30 november, dames en heren, De die datum in uw agenda. 30 november gaan we weer op live in KV4 uh, tussen 2 en 5. Gezellig. Dus komt allen, komt ja. allen, komt allen. Zet die echo uit. Komt allen, komt allen, komt allen. Komt allen. Ik die echo Ja, sorry, ik sta stuk. Oh. Hij blijft doorgaan. Oké. Okay. Goed. Wat gaan we vandaag doen? Nou, ik heb vandaag voor u meegenomen. Neil Young. Ah, nee, ja, dat zijn de LP's die ik eigenlijk vorige week al mee had. Maar ja, toen hadden we dat fantastische. Uh, Han van Dam. Hadden we uh, die fantastische Han van Dam. Met zijn ontzettende leuke plaatkeus uh, in, de, in de studio. Dus vandaag hebben wij Neil Young after the Gold Rush. We hebben Xanadu van Olivia Newton-John. Samen met het Electric Light Orchestra. En ik heb de Yes album van de band Yes. Uit 1970. Ik uh, weet niet precies. Moet ik even nakijken welk jaar het ook weer precies was. In ieder geval. Uh, en uh, weer een uh, lekkere, lekkere, stevige muziek vandaag. Uh, en we beginnen maar een beetje rustig. Zullen we een klein beetje rustig beginnen? Heel rustig dan, hè? Nee, maar uh, luister, zonder komt die Sint dan. En, en ben jij weer Zwarte Piet? Oh nee, natuurlijk. Kan ik Dat kan eens. toch nou helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Sorry. De Sint neemt zelfs een Zwarte Pieter mee. Oh, die neemt zelfs Ja. ja. ja? Hey, om twaalf uur komt hij aan op de raton op het strand. Oh. En dan uh, met de boot met de boot, met de boot, zo, met de redboot, met de redboot. Want de pakjesboot kan hier niet komen aan de kust, Dat is nog log logisch. Ja. En we hebben geen haven. Nee. Dus dan wordt hij van de pakjesboot afgehaald met de redboot van ja. die Paulus en dan wordt hij naar de watonde gebracht. Ja. Naar het strand. Ja. Dan wordt hij onthaald door alle kindertjes? Door alle kindertjes? Alle kindertjes mogen komen. Alle kindertjes. En daarna rond een uurtje, uh, nou, wat zal zijn, half een kwart voor een is op bordes, op Draatersplein, het oh. gemeentehuis. Oh. En dan wordt hij ontvangen door onze burgervader? Oh. Wat spannend. Ja. En daarna gaan, gaan de Sinterklaas en de Zwarte Pietjes naar de Korveral toe. Naar de wat? De Korversportal, Sportal, Zandvoort. Noord. Oh, ja. En daar is het grote sinterklaas spektakel. Oh, daar kunnen ze ja, spelletjes doen met alle Pietjes. Oh, wat de Piet ook hebben moeten doen vroeger. Ja, ja. Wat leuk. En dan kan je een, een, een leuk presentje krijgen. Ah. Oh. Uh, sinterklaas komt ook even kijken of uh, iedereen het goed doet. Ja. En daarvoor moet je wel een kaartje kopen, want het zijn een beperkt aantal plekken. Oh. En die kan je kopen ja. bij Bruna. Pluspunt. Pluspunt. En snackbar de oude halt. En die kostte 2,50. Ja, nou, dat is wel leuk. Nou, goed. Okay. Dus heb je nog geen kaartje? Gaan we nu snel halen? Nee. Want op niet. is op. Nee. Ja, na vieren, sorry. Nee, ik koop geen kaartje. Nee, maar de luisteraars thuis wel. Ja, ik ga er niet heen. Het is voor kinderen. Oh, sorry. Nou, laten we dan maar muziek gaan maken. Ja, waar gaan we mee beginnen? Miljam. Met welk nummer? Tell me why. Uh, why? Ja, tell oh. me why. Well, I'm um, very good, okay. begonnen. Uh, tell me why van de LP After the Gold Rush van Neil Young, dames en heren, een LP die uh, uitkwam begin zeventiger jaren. Uh, Neil Young die eigenlijk een beetje meeliefde op het succes van uh, Crosby, Stills en Nash, hun eerste plaat en de tweede plaat uh, deed hij daar ook zelfs een beetje aan mee. Twee liedjes heeft hij er uh, vroeg gegeven. En uh, ja, zijn naam was natuurlijk al een beetje bekend. Omdat hij ook meedeed samen met Steffen Stils, onder andere in de Buffalo Springfield. En dit en is uh, toch wel een indrukwekkende plaat van uh, deze man. Neil Young dus nog uh, gedurende de uitzending nog wel wat meer informatie over. After the Gold Rush heet de plaat. We gaan uh, even wat steviger verder, dames en heren. Want ja. Yes, eindelijk. Ik heb het. Uh, lang over getwijfeld of ik dit nou ooit nog wel eens mee zou nemen. Omdat het ja, muziek is die niet uh, iedereen uh, prachtig vindt. Ik wel, persoonlijk. Maar goed, de LP stond toch ooit in het jaar 1971, stond hij toch 15 in de LP top 50. En dat is nogal wat voor een plaat met deze muziek. Ja, en dat helemaal in ons kleine Pieterisch in Nederland. Dat, ja, dat, dat zeker. Ik uh, leerde de plaat kennen natuurlijk door Veronica toen de tijd, het theaterschip, want Lex Harding in de tijd was er helemaal gek van en uh, die draaide dus ook een paar de stukken van die plaat grijs gewoon en, uh, ja, zo waarschijnlijk het er... nummer I've seen all good piep ook, maar ook het nummer wat we nu gaan draaien ehm okay. uh, en daar ben ik... Uh, zo, zo heb ik Jes eigenlijk ontdekt. Ze hadden toen al twee LP's gemaakt. Die heb ik ook later ook natuurlijk nog gekocht. Want ik heb intussen alles van ze. Bijna alle LP's. En cd's die ze gemaakt hebben. Ik heb ze drie keer live gezien. En uh, dat was ook weer buitengewoon de moeite waard. Drie keer die band zien spelen. Eén keer uh, in de Heineken Music Hall. Met een klassiek orkest erbij. En twee keer in een Ahoy. En dat waren zeer indrukwekkende concerten Goed, Yes dus, bestaande uit Daar gaan we, hoppa, even kijken Oh, tromgeroffel uh, Bestaande dus uit John Anderson Die de vocalen doet en de percussie Chris Choir, bas en gitaar en vocalen Steve Howell, elektrische en akoestische gitaar. Voor het eerst bij Yes, deze album ja. Tony Kaye, piano, orgel, En Moek Synthesizer En Bill Bruford die vol volgens mij ook voor de eerste keer meedeed op deze plaat. Maar dat weet ik niet zeker. Drums en percussion. Negen minuten lang. En gaat u genieten. Yours is no disgrace. It is yes. Yesterday a morning came, a smile upon your face Caesar's palace, morning glory Silly human, silly human race On a sailing ship to nowhere, leaving any place The summer changed to winter Yours is no, yours is no disgrace Yours is no disgrace Yours is no disgrace <laughs> Fantastische muziek. En ik weet nog dat wij... Ik had toen een beentje, dat heette Kaboodle En daar speelden wij het nummer ook mee. Dat was, dat was wel heel apart. Dat deed eigenlijk toen nog niemand, denk ik. Maar wij deden dat wel. Ja, heel eigenwijs. Yes, dus John Anderson, Chris Crier, uh, Tony K, Bill Bruford en Steve Howell. Dat waren de mensen die... Deze prachtige plaat gemaakt hebben. The Yes Album heet het dus inderdaad. En hij komt uit 1971. Is hij uitgebracht in maart. En opgenomen is hij in oktober, november 1970. Ja. Fantastisch, heerlijke muziek. We gaan door met uh, iets heel anders. Uh, soundtrack van een film. En dat is de film Xanadu. En die, die film die heeft niets gedaan. Dat is een grote flop geworden. Alleen het album uh, met de soundtrack... Uh, dat werd wel een groot succes. En dan kan het ook anders, zou je bijna zeggen. Het album is uitgebracht in 1980. En het is natuurlijk vooral een succes geworden... omdat er een samenwerking ontstond... tussen Olivia Newton-John... en The Electric Light Orchestra. Uh, de film Xanadu, uh, daar was, uh, dat was onder andere Olivia Newton-John, Gene Kelly deed daar ook in mee, uh, Michael Beck deed daar in mee, het verhaal is geschreven door, uh, door Richard Christian Dan Danus of iets, en Mark Red Rubble. En het is uh, allemaal, uh, nou ja, er staat nog wel heel veel. De songs zijn geschreven door uh, Jeff Lynn natuurlijk van, uh, van die Electric Light Orchestra. Alleen de liedjes van Olivia Newton John, die uh, zijn geschreven door John Farrar. Uh, we gaan beginnen daarmee. Magic. Dit is Olivia met het Electric Light Orchestra. Zijn Soundtrack van de film Xanadu Een film die niets deed en uh, geen succes was Alleen het album wat er vanuit werd gebracht In 1980 Dat werd een bestseller En dat natuurlijk dankzij Olijfje En het elektrische uh, lichtorkest Niet waar? Dat het, raar. het elektrische lichtorkest Electric Light Orchestra Oftewel uh, en Olivia Newton-John um, Loopt het nog? Wat? Of loopt het raar? Weet ik niet Oh? Janssen, het kan raar lopen. Ja. ja, die moeten we even goed doen. Hè? Moet ja, even even een netjes, hè? dat is ja, netjes. Dit is, dit, is niks. Dit is, dit is niks. Dat u, nee, het moet netjes. Juist. Ja, meneer Janssen, het kan raar lopen. Het kan heel raar lopen. Het kan zeker weten raar lopen. Ja, nou, we hebben weer een nieuwe voorraad, dus we kunnen weer even door met uh, ons vastander onderdeel. Het kan raar lopen, u weet... Uh... U weet wat uh, het doel daarvan is. Wij draaien een grote hit, een origineel. En daarna draaien wij de cover. Uh, van meestal van Nederlandse magerij. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk weer een fantastische jury vandaag. Ja, dat klopt. Die zijn oh. er weer. Oh. Ja, nee. Ik bedoel... Ik, denk, uh... ik zit even te kijken. Oh. Een beetje rommelt u nog. Oh. Nou, oké. Okay, uh, ik, ik hoor wel wat ik voor mijn kiezer krijg vandaag. Uh, uh, ik wil Jerry Jeff Walker draaien, Mr. Bo Ja. Maar ik kan de cover even niet vinden. Dus <laughs> <laughs> is dan niet te geloven, die man. Je geeft hem zo'n onderdeel van. Nou, doe jij dat maar dan in het programma, maar. Ja, hij staat er gewoon in Ja, ik heb hem. oh uh, Ja, ik heb hem. <laughs> nou, oké. Okay. Uh, was er verzoeken? Ja. Even stress, hij ja. stond er gewoon onder. Oké. Okay, nou. <laughs> Kom op maar. Nee, uh, Jerry Jeff Walker? Ja. Zullen we die doen? Ja, tuurlijk. Oké, okay, gaan we die doen? I knew a man and he for you. And born out you. With silver hair Ragged shirt and baggy pants, the old soft shoes. He jumps so high, jumps so high. Then he lightly touched down. waarvan vele versies bekend zijn. Vele beroemde versies mag je ook wel zeggen. Ik dit denk dat het de... de beroemdst is van Robbie Williams. Nee, oh, ga weg man. Kom nou. Voor mijn generatie van, wel. Dat is een, een, een van de minst beroemde. Um, nee. Mooie versies van dit nummer zijn er onder andere geweest van de Nitty Gritty Dirt Band. Die, on, die leken erg op deze trouwens. Verder een hele afwijkende versie natuurlijk. Maar wel vreselijk mooi van Nina Simone. En de mooiste versie vind ik nog steeds. Is die van Sammy Davis Jr. Dat is echt de allermooiste aller versie van dit nummer. En dan kan Robbie Williams in de schaduw staan. Sorry dat okay. ik zeg, maar het is wel zo. ja, ja prima. En het Dan arrangement wel... wat Robbie Williams gebruikt heeft, trouwens, is een letterlijke kopie van, uh, van het arrangement dat... Uh... Dat Sammy Davis gebruikte, alleen was hij van Sammy Davis gewoon tien keer mooier. Goed, maar. Uh, weet je wel het waar het over gaat. Mr. Ja, het gaat over een oude danser. Een meneer die danste in, in minstrelshows en zo. En uh, die op een gegeven moment een beetje aan lager woon geraakt is, gewoon door de drank. Ach, en, uh, ja, weet ik het allemaal niet. Daar gaat het dus over. Mr. Ja. Jangles. Maar goed, de, die Amerikaanse versies en al die andere versies, die zijn niet zo belangrijk. Want het gaat in dit onderdeel natuurlijk om de Nederlandse cover ervan. Klopt. Nou, het zal mij nieuwe. Die is van niemand anders als onze André van Duin. <lacht> en de titel is Ik kan niet dansen. Oké. Okay. En een man, een hele oude man die heel goed dansen kan. Heel goed dansen kan. Maar ik ben juist een man die dat dus helemaal niet kan. Hé, hey, hé, het hey, is een jammer dan. Oh, oh, ik heb het wel geprobeerd, vaak geprobeerd, maar. Helaas, het bindakas, mijn voeten staan verkeer. Daarom ben ik geen man, nee, ik ben geen man die lekker dansen kan. Oh nee, nee, ik kan het niet. Ik raak een leuke danser uit mijn land bij de kabouterdans. Nee, nee, ik kan het niet. Maar hoe komt dat aan dat jij niet dansen kan? Ja, yeah. ja, yeah. ja, hoe komt dat aan? Dat komt, ik heb gewoon te kleine, veel te kleine nieuwe schoenen aan. Gewoon oh, de pijn, de pijn is ondraaglijk, maat. En, en, en daarom kan ik niet goed dansen. Daarom, daarom kan ik niet goed dansen. En Daarom kan ik dus niet goed dansen. Mijn voeten doen zo'n zeer. Nou, zult u zeggen, man, stel je niet zo wan. En kopen, maak je groter dan de ballet. Ik niet. Die nieuwe schoenen zijn me veel te klein en doen ontzettend pijn Maar dat, dat vind ik eigenlijk juist wel fijn Dan trek ik s'avond laat die schoenen uit Eindelijk die veel te kleine schoenen uit Dat trekt de pijn langzaam weg Als ik me voetje voor voetje een kussentje leg. Donut, don't cut it well Dat vind ik toch knap, hè? Ik vind het reuze knap. Ik In 3,5 maar... minuten tijd van niet dansen naar wel dansen. Ik ja. heb het nog nooit zo snel geleerd. Nee. <lacht> maar jij kan het nog niet. Nee, daarom. Nee. Ik ben al jaren bezig. Maar goed, André van Duin dus met zijn Nederlandse versie van uh, het prachtige Mr. Bow Jangles. Ik kan niet dansen. En ik vind. Ja, ik, ik vind. Uh, Elke keer als vandaan een cover aan uitbrengt, dat is het gewoon weer gek en leuk of, of, of vreselijk mooi. Want dan ja, dan ook behalve, kan hij heel oh, mooi zingen. Hij kan heel mooi zingen. Maar goed, eh, wij hebben daar niets over te zeggen natuurlijk, dames en heren, want het is hier net Amerikaanse rechtspraak. We laten dat weer over aan de jury. Ja, uh, jury, bent u unaniem tot een uh, oordeel gekomen? Ja, is hij schuldig of is hij niet? Mag oordeel? ik dan het briefje van u? Dank u wel, Bode. <laughs> Gaat u gang. U mag uw oordeel uitspreken. Ja. De jury heeft André van Duin niet schuldig bevonden aan plagiaat. Hij mag door. Ja. André van Duin is geslaagd. Eh, eindelijk weer eens een keer. Dit is een lekkere start. Ja, We zijn er een tijdje uit geweest. Ja, en meteen weer een goede. dat goeie, de jury ja. ook positief is. Ja, dat vinden, we wel leuk. dat vinden we wel leuk. Ja, dat vind ik fijn zo. Nou, zullen we dan nou maar weer verder met de platen gaan? Ja, doe dat. Welke baan heb om, je nou in om, het... Uh... Ons blijven we ouwe nemen. Uh, Kijk, ik moet even op mijn taal letten, want de programmaleider zit erbij. <laughs> Ik wou ouwe hoeren zeggen, maar dat kan natuurlijk niet, want dan krijg ik strafpunten. Dus ik dat is nog e meer strafpunten je niet hebben hoor. Oude Nelen. <lacht> nou, logisch dat de ouwe hoeren gaan nou maar gewoon door. Ja, Neil Young gaan we weer doen. Van het uh, prachtige album After the God Rush. Een, uh, echt een schitterende plaat. En de voorloper van Harvest overigens. En ik weet, dat zou ik nog even, moet nog even nakijken. Of het uh, hoeveelste LP van uh, de heer Young is, want dat weet ik eigenlijk niet. Dat uh, ga ik jou vertellen. Het is de derde studio album. Oh, het is de derde album? Ja. Hm. Nou, dat is 1970 klaar. 1970 juist yes. nou we draaien de titelsong after the gold rush hier is hij Neil Young Well I dream us Is ook zo. <lacht> Toch? After the Gold Rush. After the Gold Rush, na de Goudkoorts. Dat uh, was dat Neil Young. Zijn derde studioalbum was het uit 1970. Het was het eerste album dat ik hem leerde kennen. En ik heb hem eigenlijk leren kennen, natuurlijk. Dankzij zijn samenwerking met Crosby Stills en Nash op de LP Déjà Vu. Toen hoorden we ineens wie Neil Young was. En ja, dan ga je teruggraven, natuurlijk. En dan blijkt dat hij ook in de Buffalo Springfield gezeten heeft. Samen met Steven Stills en Jim Messina. Onder andere Jim Messina die had dan later weer een duo met Loggins. En Messina, nou ja, zo heb je dat allemaal, een, een, een clubje. Yes. Crosby, Stills en Nash zijn overigens nog steeds aardig actief. Uh, ik vond laatst op YouTube een, een, nog een uh, prachtige re reunieconcert in, uh, Madison, uh, ja, in Madison Square Gardens. Waar ze onder andere samen mooie live dingen deden met Jackson Brown, met Bonnie Raitt en uh, nog veel meer van dat Fries. Echt heel mooi. Um, we gaan door met Yes, dames en heren en Yes, de band rond John Anderson Chris Squire, Bill Bruford Steve Howe en um, Tony Kay nog op tenminste op deze plaat. Yes heeft natuurlijk veel bezettingen gehad maar dit was de bezetting uh, die op deze plaat uh, speelde. Um, elk uh, bandlid van Yes had op deze plaat een solo stuk. Dus eigenlijk een eigen project wat de band dan uitvoerde. En uh, dat was ook voor bestemd voor uh, Steve Howe, de, Werkelijk een fantastische gitarist van, uh, van Yes. Uh, en dat laten we u even horen in een klein. Uh, het is niet zo lang. Het is een kleine live-opname uh, die gemaakt is uh, voor deze LP. Waarin Chris. Uh, of nee, uh, ja, Chris Howe. Nee, Steve, Steve Howe. Howe. Waarin Steve Howe uh, de akoestische gitaar uh, bespeelt. En luistert u maar eens naar de enorme virtuositeit die hij op dit instrument. En toonspreid. Het is Yes, oftewel Steve Howe solo met The Clap. Die kan wel een uh, paar nootjes gitaar spelen ja. Steve Houders van Yes Van het album, de Yes album Uit 1971 Opgenomen in 1970 En uitgebracht in 1971 We gaan door naar Xanadu Ja, Xanadu uh, Suddenly heet het nummer En uh, Xanadu is uh, de soundtrack van een film Die totaal niets gedaan heeft en een grote flop geworden is Alleen het album met Olivia Newton Don John en het Electric Light Orchestra Deed het heel erg goed en bij de volgende song, Suddenly, die we gaan draaien, daar eh, doet nog een grote ster mee. Namelijk Cliff, Cliff Richard. Richard. Cliff Richard. Namelijk heren. hier is Olivier, Cliff Richard en die Electric Light Orchestra. Ah. My hopes begin to Een mooi liedje van Olivia Newton-John in, uh, in duet Met uh, Cliff Richard En dat allemaal afkomstig uit Het album Xanadu Geproduceerd overigens door uh, Jeff Lynn En uh, die, uh, die heeft alles geproduceerd Electric Light Orchestra speelt op kant 1 Natuurlijk niet mee, dat zijn andere uh, Muzikanten En kant 2 van die plaat is dan echt van het Electric Light Orchestra En daar doet Olijfje dan ook weer bij mee Heel gezellig allemaal He? Wat een goed. mooi samenspel, allemaal. Ja, prachtig. Dat doen, helemaal, dat doen ze goed. Dat is allemaal zeer goed gedaan. Jawor. Ja. Dat was ze zeer goed gedaan, ja. Vooruit voor doorgaan. Um, goed, dames en heren. 30 november, weet u dus. De Kogel is de Kerk. 30 november gaan we live op locatie uh, vanuit uh, Café 4. Dan weet u dat. Schrijf maar in de agenda. Tussen 2 en 5 gaan we daar uh, live uitzenden vanuit die leuke locatie. En nu gaan we naar het nieuws en de boodschappen. Tot zo.